Niet zo heel erg jong. Militair misschien? Nee, burgers. En nog niet bepaald correct gekleed. Eén trokker met zijn been, niet waar Rudolf? Zo. Uh, vertel eens, Rudolf. Heb jij niet een zekere gelijkenis met ritmeester van Sontman geconstateerd? Helaas niet. Die liep toch niet mank? Hij was militair. En een militair kan in een vreemde tenslotte een verwonding aan zijn voet oplopen...